Sweet to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 In Peru komt de Amerikaanse Lori Bevenson voorwaardelijk vrij. Ze werd in 1995 opgepakt wegens samenwerking met een linkse guerrillabeweging in Peru. Ze kreeg levenslang, wat later werd omgezet in 20 jaar cel. In mei werd Berenson ook al vrijgelaten, maar in augustus moest ze weer terug naar de gevangenis door een fout van de politie. Die had niet gecontroleerd of ze wel verbleef op het adres dat ze had opgegeven. Een Peruaanse rechtbank heeft nu besloten dat ze haar cel alsnog mag verlaten. De 40-jarige Berenson gaf in augustus toe dat ze samenwerkte met de guerrilla's, maar heeft altijd ontkend dat ze betrokken was bij terroristische activiteiten.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 Morning. on it.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 There was a distance between you and I A misunderstanding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 Just food to We